Was het haar koffertje? Ja, ik heb het toch aan Femi laten zien. Zij herkende het direct als het koffertje van Ellen. Nog bijzonderheden? Nee, niets, het lag aan de kant van de weg langs de bosbaan, vermoedelijk uit een auto geslingerd. Ik had nog wat moeite om de vinder op te sporen. Daarom heeft het zo lang geduurd. De kok knikte. Sommige dingen kosten tijd, zei hij wijsgerig. De fledder geeuwde. Ik begin honger te krijgen. In het dashboardkastje ligt nog dat stuk kerstkrans, dat mijn vrouw voor je heeft meegegeven. Misschien heb je er nu trek in. Fledder pakte het zakje en hapte gretig. —Wat verwacht je van het bezoek aan dolmen? vroeg hij met volle mond. Hij zal ons niet meer kunnen vertellen dan Femi. De kok antwoordde niet direct. Hij klemde zijn vingers wat vaster om het stuur en bedacht, hoe hij het onderhoud met dolmen zou laten verlopen. Hij was haar werkgever, zei hij na een poosje. Hij heeft het recht te weten, wat er met zijn personeel gebeurt. Fledder keek hem verwonderd aan. En haar ouders hebben we nog niet eens gewaarschuwd. Je hebt gelijk, zuchtte de kok. Dat moet jij morgen maar doen. Je kan dan rustig voor de herkenning zorgen. Doe het voorzichtig, neem er de tijd voor. Het zal een grote slag voor ze zijn. Voor zover ik weet, was Ellen hun enige dochter. Fledder draaide zich naar hem toe. Waarom doe jij het niet? Jij kan dat veel beter dan —Ik. Jij hebt er zo'n handje van, om de mensen op hun gemak te stellen. Ik hoop er morgen niet te zijn. Wat? Nee, één kerstdag vind ik meer dan genoeg. Fledder was sprakeloos. Dat is verschrikkelijk, meer dan verschrikkelijk. Meneer Dolmen had de rechercheurs minzaam ontvangen, een beetje geërgerd over de storing, en naar een ruim vertrek geleid, waar hij ze met een simpel handgebaar een stoel aanbood. De kok had het bericht over de dood van Ellen laten ontploffen, alsof het een bom was. Dat is verschrikkelijk! Meer dan verschrikkelijk, herhaalde domen en steeg uit zijn fauteuil Wie had dat kunnen denken? Hij liep handenwringend heen en weer, en leek waarlijk geschokt. Vermoord, het arme kind! Haar ouders zullen radeloos zijn. Ik voel een diep medeleven. Het zijn zulke keurige mensen. Hij schudde vertwijfeld het hoofd. Ik durf ze niet meer onder ogen te komen. Kom, kom, kom, zei de kok, het is toch niet uw schuld? U begrijpt het niet, riep hij wanhopig. Ik voel me verantwoordelijk. Ellen wilde zo graag in Amsterdam werken. Ik heb haar toen een betrekking op mijn kantoor aangeboden. Haar ouders hadden geen bezwaar, omdat ze mij kenden. En nu dit! Hij zuchtte diep en drukte zijn handpalmen tegen zijn slapen. De kok zat geheel vooruitgeschoven, op het randje van de imposante stoel, zijn hoed op zijn knieën. Hij zat niet prettig. Zijn knieën drukte tegen zijn buik. Hij had een wat gemakkelijker houding kunnen aannemen, maar dat wilde hij niet. Hij wilde vooral de indruk vestigen, dat hij zich niet op zijn gemak voelde, dat hij geïmponeerd was door de rijke stoffering van de Kamer en de vlot acterende heer Dolmen. Wij meenden, sprak hij onderdanig, dat het onze plicht was, om u van het gebeurde op de hoogte te brengen. Het was niet onze bedoeling, u van streek te maken. Ziet u, ze was bij u in dienst. En als ze na de kerstdagen niet bij u op kantoor zou verschijnen, zou u zich misschien afvragen? Er verscheen een glimlach op het beslist knappe gezicht van de heer Dolmen. Hij stak zijn duimen in de zakjes van zijn opvallende vest van Schotse ruit. Ik neem de heren niets kwalijk, zei hij vriendelijk. Ik apprecieer zelfs uw goede bedoeling, maar u begrijpt dat ik even was geschokt. De kok knikte. Ik begrijp het, zei hij. Het zal niet dagelijks gebeuren, dat een lid van uw personeel wordt vermoord. De heer Dolmen stak zijn beide armen omhoog. —Nee, nee, hemeltje, nee, gelukkig niet! De kok lachte wat schaampachtig. —Dat was een domme opmerking van mij, zei hij verontschuldigend, heel dom. De heer Dolmen leek de schrik te boven. Hij was weer rustig in zijn voortuig gaan zitten, hij leek zelfs iets geamuseerd. —Maken de heren al vorderingen? vroeg hij. —Niet erg, bekende Fladder. —We... Hij stokte even. In de ogen van de kok blonk een waarschuwing. We doen ons best. Ja, vulde de kok aan, Dat spreekt. Maar het is een vrij hopeloze zaak. Het meisje schijnt geburgd te zijn, en bij wurgmoorden treft men in de regel weinig sporen aan. De heer Dolmen trok een ernstig gezicht. Ik benijd de heren niet, zei hij. Het lijkt me een hele opgave. Dat is het, zuchtte de kok. Hij speelde wat verlegen met zijn hoed. Er zijn zo weinig aanknopingspunten. Is er dan niets, dat u nader tot de oplossing kan brengen? De kok haalde zijn schouders op. —We hebben nog een klein kansje, een heel klein kansje. En dat is? De kok glimlachte droevig. —Het heeft niet veel te betekenen, en het zal u ook weinig interesseren. De heer Dolmen schoof iets naar voren. —Integendeel, ik ben zeer geïnteresseerd. Ik lees nog wel eens detective romans. Hij maakte een wat verontschuldigend gebaar. Ik heb altijd grote bewondering voor een speurder. —Wat voor kans heeft u nog? De kok zuchtte. Wurging, zei hij met enige tegenzin, is een verstikkingsdood. Het slachtoffer krijgt het benauwd, en in negen van de tien gevallen volgt er een urinelozing. Vooral als de blaas goed gevuld is, wil dat nog wel eens een flinke plas opleveren. We weten, dat Ellen niet lang voor haar dood een paar koppen koffie heeft gedronken. De mogelijkheid is dus groot, dat er een urinelozing heeft plaatsgehad. Wanneer ze op straat is gewurgd, vinden we daar natuurlijk nooit meer iets van. Maar is ze in een huis vermoord, dan hebben we nog een vrij redelijke kans om de zaak tot een oplossing te brengen. Hoezo? Wel, de dader zal de sporen natuurlijk zorgvuldig verwijderen, dat spreekt voor zichzelf. Maar in de regel vergeet hij de doek of de dwijl, waarmee hij de plas heeft opgenomen. Die gooit hij achterloos weg. De heer Dolman lachte wat nerveus. Wat heeft u aan zo'n dwijl? De kok frommelde aan zijn hoed. O, zei hij, daar moet u niet te gering over denken. De luidjes van het laboratorium zijn tegenwoordig erg knap en beschikken over een uitgebreide apparatuur. Zo'n dweil kan heel wat vertellen. Urine is namelijk opgebouwd uit een complex van stoffen. De samenstelling wil bij de mensen onderling nogal sterk verschillen. Verbazingwekkend! De kok knikte dat is natuurlijk heel mooi, zei hij somber, maar dan zullen we toch eerst die dweil moeten vinden. En zoals de situatie op het ogenblik is, hij maakte een wanhoopsgebaar en stond op. U neemt het ons niet kwalijk, dat wij weer verder gaan. Nee, nee, nee, nee, antwoordde de heer Dolmen verward. ik wil u niet ophouden. Hij kwam haastig overend en bracht ze tot aan de buitendeur. Ik, uh, ik hoop dat de heren succes hebben. Dank u, zei de kok simpel, dank u. Hij stapte met fledder naar buiten, maar nog voor de heer Dolmen de deur achter hen had gesloten, draaide hij zich om. —O ja, zei hij, morgenochtend wil ik graag een kijkje nemen in het kantoor. Misschien had Ellen in haar bureautje nog wat persoonlijke bezittingen. —Morgenochtend? De kok knikte. —Als het u schikt? De heer Dolmen ligt geschrokken. —Ja, ja, zei hij wijfelend, zeker, dat schikt wel. De kok lichtte beleefd zijn hoed. —Mooi. Tot morgen dan, meneer Dolmen. Eenmaal buiten het gezicht van het huis van Dolmen, ontwikkelde de kok een opmerkelijke activiteit. Hij beende zo snel, hij kon de laan af naar de zijstraat, waar de politiewagen stond geparkeerd. De kok liep eigenlijk nooit hard, hij had er ook het postuur niet voor, zijn bovenlijf was te zwaar, en in verhouding daarmee waren zijn benen te kort. De kok in draf was een koddig gezicht, maar nu draafde hij toch. Hij had zijn hand aan de hoed, en zijn jaspanden fladderden achter hem aan. Voor zijn doen kwam hij nog aardig uit de voeten. De jonge Fledder begreep er niets van. Hij trok een kort sprintje en haalde de kok in. —Wat heb je? riep hij onder het lopen. —Haast, antwoordde de kok. —Ja, dat zie ik. —Wat vraag je dan? Je denkt toch niet dat ik train voor de Olympische Spelen? Fledder zweeg. Bij de wagen gekomen gaf de kok hem het contactsleuteltje. —Hier, mijn jong, hijgde hij. Rij jij maar. Je bent een beter chauffeur dan ik. Ze stapten in, en Fledder startte de motor. Waarheen? Naar de keizersgracht, en wel zo hard als die oude rammelkast van een Volkswagen nog wil lopen. Fledder gaf gas en trok de wagen, soms met gierende banden, langs de stille lanen en straten van Amstelveen, Amsterdams voorstad, waar Dolmen woonde. Hij was inderdaad een kundig chauffeur, en na een paar minuten hadden ze de rand van de oude stad alweer bereikt. Fledder vroeg zich onder het rijden af, wat de ouwe in zijn schild voerde. Hij vond, dat de kok zich bij dolmen thuis, maar zullig had gedragen, akelig onderdanig tegen zijn gewoonte in. Even was er door zijn hoofd geflitst, de kok wordt oud. Maar hij had die gedachte onmiddellijk weer laten varen, toen hij uit zijn grijze ogen die blik opving, die waarschuwende blik, om er zich niet mee te bemoeien. Dat had hij ook wijzelijk niet gedaan. Hij had hem rustig laten kletsen over een dweil en een urinelozing. Eigenlijk vreemd, bedacht hij plotseling. Het was nog helemaal niet ter sprake gekomen. Voor zover hij wist, kwam er in het hele stuk geen dweil voor. Hij fronsde zijn wenkbrauwen en keek opzij. De kok zat wat onderuitgezakt naast hem. Zijn gezicht stond ernstig. Het groene licht van het controlelampje van de mobiele foon streek langs zijn kin omhoog en gaf aan zijn anders zo goedmoedig uiterlijk een wat spookachtig aanzien. — Wat, eh, vroeg Fledder met de nodige achterdocht. Bedoelde je eigenlijk met die dweil? De kok zuchtte. Precies wat ik heb gezegd. Bedoelde je, dat Ellen tijdens de wurging een urinelozing heeft gehad? Ja, dat bedoel ik. En als jij mij vanmorgen een nauwkeurig verslag van de sectie had gegeven, was ik misschien eerder op dit idee gekomen. Hij schudde zijn hoofd. Maar je was vanmorgen zo in de war. Fletcher keek strak voor zich uit naar het verkeer. Het was vrij druk in de binnenstad. Hij ging niet zo snel meer. Verkeerslichten en pure zondagsrijders belemmerden hun vaart. Fledder had al zijn aandacht nodig. Haar blaas was inderdaad leeg, zei hij na een poosje. Dokter Rusteloos heeft mij er tijdens de sectie nog op gewezen. Maar ik dacht niet dat het zo belangrijk was, anders had ik het je wel verteld. Hij draaide vanaf de Ratoustraat de Keizersgracht op. Ik begrijp ook eerlijk gezegd niet wat je er in deze zaak aan hebt. De kok grijnste. Ik dacht anders, dat mijn uiteenzetting duidelijk genoeg was geweest. Ik hoop in ieder geval, dat de heer Dolmen het wel begrijpt. Hij heeft zich iets overeind. Ik zal het je straks allemaal wel uitleggen. Parkeer de wagen maar op de herengracht bij de Herenstraat. Zoek een plaatsje onder de bomen en schuif zo ver mogelijk naar de wallenkant. Ik zou niet graag willen, dat de heer Dolmen onze wagen in de gaten kreeg. Hij mocht dus van gedachten veranderen. Vijf minuten later zaten ze beiden op de bovenste treden van de trap naar de tweede etage. Ze waren binnengekomen langs de weg, die Henkie een paar uur tevoren had vrijgemaakt, namelijk via de deur van het zoeterang. De kok had die deur weer zorgvuldig achter zich gesloten en was fledder voorgegaan naar de trap, die hij om zijn gunstige ligging als uitkijkpost had gekozen. Hij had Fledder verteld van zijn vriend Handige Henkie, van de inbraak op zijn gezag. Van de uitgebeten plek op de parketvloer en van de dweil die onder aan de trap in de kast van de werkster lag. Fledder had met stijgende verbazing geluisterd. En denk je dat hij komt? De kok streek met zijn hand langs zijn gezicht. Als hij haar vermoord heeft, bestaat er een kans. Hij zweeg even. Tenminste. Tenminste wat? De kok zuchtte. Hij moet er niet te lang over nadenken. Wat dan? De kok snoof. Als hij nadenkt, blijft hij thuis. Fledder werd ongeduldig. Maar die dweil... De kok schudde zijn hoofd. Die dweil, mijn jong, die dweil heeft niet veel te betekenen. Het enige, dat de knappe luidjes van het laboratorium ons kunnen zeggen, is dat de dweil spoortjes van menselijke urine bevat. En als we veel geluk hebben, zullen ze zelfs kunnen vertellen, welke bloedgroep eigenschappen die urine heeft. Maar dat is dan ook wel zowat alles. Veel meer is er niet uit te putten. Je bedoelt, dat met die dweil nooit een afdoend bewijs van moord is te leveren? Nee, het kan eventueel bijdragen tot het bewijs, maar alleen die dweil? De kok zuchten. Denk nu eens even na mijn jong. Zo'n dweil wordt nooit gewassen, hoogstens uitgespoeld. De werkster gebruikt zo'n dweil overal voor, voor de gangen, de portalen en ook voor de wc's. Ik wet, dat je aan iedere gebruikte dweil spoortjes van urine vindt. Een advocaat van een beetje allure veegt je met zo'n bewijsstuk onder de tafel. Je blijft nergens. En toch verwacht je dat hij komt? Ja, toch verwacht ik dat hij komt. Fledder zuchtte. Hij lijkt me geen domme man. Nee, en dat is hij ook niet. Zakenmensen zijn nooit dom, in zaken doen. Maar hun interessesfeer is in de regel beperkt. Ze lezen niet veel. Hoogstens zo nu en dan een detective-romannetje of een superspeurder, die met de geringste middelen een moord oplost. Hij streek met zijn hand langs zijn kin. Ik hoop, dat hij veel van die romannetjes heeft gelezen. Fledder lachte. Je bent een gokker, de kok, een onverbeterlijke gokker. De kok grijnste. Ik heb toch tegen Dolman gezegd, dat we nog een kansje hebben? Wel, hij heeft het lot in eigen handen. De tijd vergleed langzaam. Ze waren wat dichter tegen elkaar gekropen voor de warmte, want het was kil en tochtig bovenaan die trap. Ze spraken niet, allang niet meer, maar luisterden in het pikken naar de geluiden van het huis. Zo nu en dan klonken er trippelende pootjes in de marmeren gangen. Geen grachtenhuis is nu eenmaal vrij van ratten. Soms kraakten de sponningen van een raam. De kok vroeg zich af, of het klaas Pieper zou gelukken, Femi van Wijngaarden al die tijd op het bureau te houden. Wettige gemiddelen had hij niet, als Femi er per se op stond weg te gaan, kon hij haar niet vasthouden. Hij speculeerde op de handigheid van Klaas en hoopte, dat het lukte. Hij had haar nodig voor de finishing touch, een soort dramatische finale, dit niet ter wille van de dramatiek, maar als een psychologisch steuntje om de dader alle illusies te ontnemen. Plotseling klonk het klikken van het slot, gevolgd door voetstappen in de gang beneden. Fledder en de kok luisterden intensief, met ingehouden adem, en hoorden het kraken van de trap naar de eerste etage. De kok voelde, hoe Fledder naast hem zijn spieren spande. Op de eerste etage werd het licht ontstoken, en de voetstappen kwamen naderbij. Een vreemde spanning maakte zich van hen meester. Alle kilten trok uit hun lichamen weg. Voor de kast van de werkster hielden de voeten stil. Van boven aan de trap keken de kok en Fledder neer op de lange, slanke gestalte van een man. Zijn gelaatstrekken waren nog niet te onderscheiden. Hij opende de kastdeur en bukte zich. Zij hoorden het lichte rammelen van de emmers. Nog even hield de kok Fledder tegen. Toen stormde ze de trap af. Totaal verbluft keek de man omhoog. Zijn gezicht zag grauw en zijn mond viel open. Hij deinstte terug tegen de muur en staarde met grote, angstige ogen naar de rechercheurs. De natte dweil gleed langzaam uit zijn hand. Met zijn hoofd een beetje schuin keek de kok hem wat treurig aan. Goedenavond, meneer Dolmen, zei hij zacht. Ik dacht, dat wij eerst een afspraak hadden voor morgenochtend. Meneer Dolmen verzette zich niet. Hij voelde, dat hij was verslagen, verslagen door die wat burgerlijke man, met het niet onvriendelijke uiterlijk van een goedaardige bokser. Rechercheur de kok, met K. Zo had hij zich aan hem voorgesteld. Hij zou die naam nooit meer vergeten. Gewillig liet hij zich wegvoeren. Geflankeerd door de beide rechercheurs, liep hij losjes mee naar de politiewagen. Het was koud buiten, vinnig koud. De grachten waren verlaten. De mensen hadden zich in de warme beslotenheid van hun woningen teruggetrokken. Niemand was getuige van het schouwspel. In de Herenstraat glinsterden achter de ramen van enkele huisjes kaarsjes van de kerstboom. Dolmen keek er naar en liet het hoofd zakken. Op het moment dat Fledder en de kok met Dolmen de recherchekamer binnenstapten, sprong Femmy op. Het leek alsof ze op dit moment had gewacht. Zonder zich om iemand of iets te bekommeren, liep ze driftig op hem toe. Met haar kleine vuistjes roffelde ze op zijn borst. Heel haar opgekropt gemoed scheen zich te ontladen. Moordenaar, gilde ze, moordenaar, jij hebt haar vermoord, vermoord! Klaas en Fledder wilden tussen beiden komen, maar de kok hield ze tegen. Van een afstandje keek hij toe, gelaten, onbewogen. Zijn gezicht was een effen masker. Hij zag dat dolmen zich niet verzetten. Er lag een wat pijnlijke uitdrukking op zijn gelaat. Femi schold, schreeuwde en sloeg. De kok liet haar rustig begaan. Eerst na een poosje vatte hij haar bij de arm en leidde haar naar een ander kamertje. Wij moeten straks eens kalm met elkaar praten. Hij pakte zijn tweede schone zakdoek. En droogde haar tranen. Daarna slenterde hij terug naar Dolmen. Hoe oud bent u? vroeg hello. 45. En hoe oud was Ellen? 19. De kok zuchtte. Als ik goed ben ingelicht, hebt u zelf ook een dochter van omstreeks 19 jaar. U zult zich dus de gevoelens van haar ouders wel kunnen indenken. De heer Dolmen knikte vaag. De kok zweeg geruime tijd, zijn hand aan zijn kin. »Hebt u wel eens gehoord?« zei hij pijnzend, van oog om oog en tand om tand. Hij schudde zijn hoofd. »Een afschuwelijk rechtsbeginsel, vindt u niet? Gelukkig dat het wat verouderd is.«